Kardinaal Eik zei in Nieuwsuur dat hij blij is dat de Argentijn... daar een kort conclave is gekozen. Dat is volgens Eik een goed teken. Paus Franciscus volgt Paus Benedictus op, die vorige maand terugtrad. De twee hebben gisteravond met elkaar gebeld. Volgens het Vaticaan zullen Franciscus en Benedictus elkaar snel ontmoeten... op Castel Gandolfo, het pauselijk buitenverblijf. De medewerkers van de distributiecentra van Albert Heijn gaan actie voeren. Vannacht verliep een ultimatum dat Valkmond FNV-bondgenoten had gesteld... om opnieuw te praten over een cao... De bond waarschuwt dat met Pasen, over twee weken, de schappen wel eens leeg kunnen zijn. Yeng Sarri, mede medeoprichter van de Cambodjaanse Rode Khmer, is in een ziekenhuis overleden. Hij was een van de drie Rode Khmer-kopstukken die terecht staan voor het plegen van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Sari was in de jaren 70 de minister van Buitenlandse Zaken van het Rode Khmer-regime, dat onder leiding stond van zijn zwager Pol Pot. Yeng Sari was 87 jaar. In China is Xi Jinping nu ook president. Het Chinese parlement, het volkscongres, keurde de voordracht goed. Xi Jinping was al leider van de Chinese communistische partij... en opperbevelhebber van het leger. Met de benoeming heeft Xi de belangrijkste functies van zijn voorganger... Hu Jintao overgenomen. Het lichaam van de overleden Venezolaanse president Chavez wordt waarschijnlijk niet voor eeuwig opgebaard in een glazen tombe... Wetenschappers die naar Venezuela zijn gekomen om het lichaam te balsemen... zeggen dat ze daarmee eerder hadden moeten beginnen. Waarnemend president Maduro heeft nu gezegd dat het misschien niet lukt. Het weer wisselt bewolkt, vooral in de kustprovincies, soms een sneeuwbui. Het vriest bijna overal licht tot matig, min 1 tot min 8. Overdag ook nog een winterse bui, maar ook vaak zon. En dan wordt het 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is donderdag 14 maart. Uh, Buongiorno. Goedemorgen. Paus Franciscus gaat dus de Rooms-Katholieke kerk leiden. Reacties op zijn uitverkiezing krijgt u uit Argentinië van Kees Elenbaas. En uit Rome. Verslaggever Karen Alberts is daar... samen met correspondent Rob Zoutberg. Over Jorge Mario Bergoglio praten we hier met kerkhistoricus Peter Nissen. En Mark Robin Visser is vanochtend bij de nonnen. Uh, nou ja, buenos dias uh, bij de Norbertijnen in, uh, uh, in Heeswijk-Dinter... onder de rook van, uh, van Den Bosch. En ja, de vraag is, kunnen de Norbertijnen een beetje met de Jezuïeten overweg? Dat horen we in deze uitzending. En er is ook ander nieuws. De Vereniging van Asieladvocaten uh, is erachter gekomen... dat de Chinese tolken ook voor de Chinese overheid werken. reclassering Nederland reageert op de plannen van justitie... om meer veroordeelden hun straf thuis uit te laten zitten. En Paul Verhoeven geeft zijn oordeel over de film Hitchcock. Muziek is er ook. Te beginnen van David Bowie. I'm a son of Ik wakker met uh, de nieuwe plaat van uh, David Bowie van het album The Next Day, maart 2013. Het is zes minuten over zes. We begaten u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Lang hebben ze er niet over gedaan. De 115 kardinalen in de Sixtijnse kapel. Na amper een dag en maar vijf stemrondes klonken de verlossende woorden... gisteravond over het Sint-Pietersplein in Rome. Annuncio robis, gaudium magnum, abemus papam. Daarna was het dan het grote moment. De nieuwe paus verscheen op het balkon van de Sint-Pieter. bianca, il Papa. We horen nu overigens uh, gejuich en we zien ja, het balkon. Er staan nu elk uh, ja, moment te gebeuren en daar komt dan uh, de nieuwe paus. Buonasera. Een verrassing. De nieuwe paus is een Argentijn, Jorge Mario Bergoglio. Vanaf nu paus Franciscus. En de nieuwe paus is de kardenaal argentijn, Jorge Mario Bergoglio. Een lateinamerikaner, een jesuit, een paus, der zich Franciscus nennt, In Erinnerung aan den heiligen Franz von Assisi, den anwalt der armen. Kustodisca a tutta Roma, buona notte e buon riposo. Bueno. Argentijn Bergoglio is dus de nieuwe katholiek leider. Hij wordt gezien als een cosmopoliet die eenvoudig leeft. Kardinaal Simonus zag de keuze voor Bergoglio niet aankomen. Wonderbaarlijk. Wonderbaarlijk. Werkelijk wonderbaarlijk. En ik ben er nog steeds helemaal van, uh, eigenlijk van ontdaan. Ja, want veel meer woorden had kardinaal Simonus niet. Kardinaal Eick is blij dat het conclaaf niet te lang heeft geduurd. Dat is een goed teken, zegt hij. Ook is hij wel blij dat de kardinale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 Eurolanden praten vanavond op een top in Brussel... over de economische toestand van de eurozone. En daarbij is Dijsselbloem dan ook aanwezig. Het is zijn eerste top als het nieuwe hoofd van de Eurogroep. Mogelijk lege bij Albert Heijn tijdens Pasen. Medewerkers van de distributiecentra van de supermarktketen... gaan namelijk actie voeren. Ze willen een betere CAO. Vannacht liep een ultimatum af... dat de FNV-bondgenoten had gesteld aan de directie. En dus komen er stakingen. Hoe dat eruit gaat zien, dat wil de bond nog niet zeggen.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 Staatssecretaris Fred Teve van Justitie wil pas eind van de maand... reageren op het uitgelekte nieuws. Dan komt hij met zijn masterplan over de gevangenissen. Wij kijken voor u in de kanten. Het zal u niet verbazen dat uh, ze bijna allemaal op het FD na... vanochtend openen met het nieuws uh, over de nieuwe paus Franciscus. En ze gebruiken ook bijna allemaal dezelfde foto... Um, Trouw bijvoorbeeld, uh, de foto van Reuters, geldt ook voor Telegraaf en voor de Volkskrant. Um, en zij uh, haken in op het feit dat de nieuwe kerkleider... eerder beticht werd van betrokkenheid bij de Argentijnse junta. Dat doet Trouw althans. AD, inderdaad, ook diezelfde fotopagina. Groot, Franciscus de eerste paus van het volk wil verbinden. Dicht bij de mensen, sobere levensstijl en hervormingsgezin staat erbij. En de Telegraaf opent als uh, kop man van het volk. Nieuwe paus Franciscus de eerste, eenvoudig en sober. En Argentinië in extase staat trouwens ook nog in de AD om. Uh, Jorge Bengoglio. Uh, Rome, sluit ook al de paus gelijk in. De armen en profielen leest u natuurlijk ook in alle kranten. Ja, ook nog een ander nieuws hoor. Bijvoorbeeld in NSC Next over uh, Hitchcock, de film. Um, u ziet op de voorpagina uh, Anthony Hopkins, die uh, Hitchcock vertolkt. Uh, wij spreken trouwens later in de uitzending met uh, regisseur Paul Verhoeven over deze film. Hij vond hem niks. I'm Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1 Journaal.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 met uh, Sitting Down Here. We ja, naar Mark Robin Visser. Goedemorgen, Mark Robin. Goedemorgen. Ik heb een foutje gemaakt, hè. Ik heb gezegd ja. dat je bij de nonnen was. Nee, is niet waar? is hier geen non te bekennen. Nee, de Norbertijnen. <laughs> dat is toch heel iets anders. Wat ga je doen ja, in het klooster? Uh, er, er, er zijn hier twintig mannen, heb ik net van de abt uh, gehoord... en daar uh, houdt het mee op, uh, Marcel. Ja, de vraag is natuurlijk... hoe hebben de Norbertijnen hier uh, in Heerswijk-Dinter het nieuws gevolgd. En hoe is het hier aangekomen? En de meest aangewezen persoon om dat natuurlijk te vragen... is de app zelf. Meneer Hendricks, goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk dat uh, de reacties hier op dezelfde wijze uh, zijn... dan die je die overal hoort. Uh, verrassing, verbazing. Ja. En het werd nog eens extra onderstreept op het moment... dat uh, de hele wereld kon zien wie het was geworden... Een, een eenvoudige, timide man die na het derde woord, eh, Bonne-Sera eh, ineens eh, wat kon breken. En zag dat hij contact kreeg met de grote mensenmassa die op het Sint-Pietersplein eh, stond. En dat is eigenlijk ook wel, hoop ik, een, een prachtig beeld. Eh, niet meteen eh, eh, wat zalvend overkomen, maar het contact zoeken met de mensen. En dat heeft mij niet alleen verrast, maar daar ben ik ook eigenlijk wel heel blij om. U zegt het contact zoeken met de mensen. We zagen hem daar op dat balkon staan. En op een gegeven moment zag je ook een shot van die camera op dat publiek... wat heel ver weg stond eigenlijk, hè? heel ver achter de hekken. En toen ik dat zag op tv, toen dacht ik... je zal maar die persoon zijn die daar ineens op dat balkon staat... en dat allemaal over zich heen laat komen. Nou, dat klopt. En ik denk ook dat uh, toen de naam bekend werd uh, gemaakt... en dat kwam niet helemaal helder over, toen viel het mij op dat je ook in die mensmassa zei, uh, wie is het nu geworden? Of, ja. Dus het was een onbekende man. En die onbekende man die slaagde erin... om met zijn eigen wijze over te komen naar, naar die mensen... en te zeggen, niet, hier is uw paus. Nee, hij zei, hier is de bischop van Rome, hier is uw bischop. En dat vind ik dus belangrijk, want daarmee benadrukte hij in ieder geval voor mij... en ik leg dat natuurlijk ook een beetje uit zoals ik dat graag uh, zou horen... maar hij benadrukte daarbij uh, voor mij dat hij op de allereerste plaats de bischop van mensen was. Ja, en één moet er dan de eerste man zijn. En hij is dus ook de paus, eerste onder de bischop. Nou, dat vond ik heel, heel erg uh, sterk. En dan komen natuurlijk allerlei uh, uh, verwachtingen die er worden uitgesproken. Je gaat zelf wat invullen... Een religieus, waar ik als religieus blij mee ben. Iemand die toch iets weet van de wereld van de religieuze. Hij is overste geweest. Dus hij weet ook van wat er zich in de religieuze wereld uh, afspeelt. Het is een uh, man die meteen met de keuze van zijn naam... toch een richting aangeeft. Je kiest niet zomaar Franciscus heen. Dan zeg je wel, hey, is dit nou de eerste pas die Franciscus uh, als naam kiest. Dus dat is eigenlijk uh, geweldig. En zo zijn er een aantal indicaties te geven waar je zegt van... speciale man. Meneer de Abt, ik ben hier vanochtend bij u uh, te gast in de abdij. Uh, we gaan straks het ochtendprogramma beginnen. Om zeven uur begint hier het uh, gebed. Ik uh, loop graag met u mee. En de vraag is natuurlijk kunnen de Norbertijnen een beetje met de Jezuïeten overweg. Daar gaan we later over praten. Tot straks. Mark Robin Visser dus vanochtend in de abtij bij de Norbertijnen. En de Nieuwe paus is een Argentijn. En dat willen ze daar weten, hoor. Dat merkte de Nederlandse advocaat Mark de Boer... die in Buenos Aires op vakantie is. Meneer de Boer, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Waar was u op het moment dat bekend werd... dat uh, kardinaal Bergoglio de Nieuwe paus is? Uh, ik zat in een taxi. En uh, toen was het op de radio en de taxichauffeur die uh, reageerde uh, erg enthousiast. En die en, zei van, ja, uh, we hebben een paus. En, en wat zag u op straat? Nou, uh, eerlijk gezegd, op straat uh, gebeurde er toen helemaal niks, nog. Nee? <laughs> en later? <laughs> en ik heb, uh, ik heb, ik heb verder op straat ik helemaal niks gezien. Ik heb uh, wel begrepen dat het uh, op het plein, het Basel de Magio, begin het plein, dat dat wel helemaal vol was. En dat dat afgezet is op een gegeven moment voor het verkeer. Uh, en dat daar ook in de kathedraal ook echt heel veel mensen zijn geweest en op het plein. Uh, maar in de rest van de stad heb ik er uh, echt helemaal niks van gewerkt. Ja. Merkt u meneer de Boer wel een groot gevoel van trots? Ikzelf. Nou, bij u niet, maar de Argentijnen... Of, hey, ik, ik, ik, u, ja, ik, ja, misschien ik, ik, bent u ook of, wat trots, ik. maar ik denk eigenlijk over de Argentijnen, ja. Ja, ja. Um, ja nou, dat zeker wel. Um, ik heb een aantal mensen gesproken en uh, die waren uh, ja, erg verrast en, uh, en, en heel erg trots. Het nou, begon met die taxchauffeur, dus die wil eerst... Uh, uh, waar ik van, van me hoorde. En uh, ja, die was echt super trots. In zei zeggen: Ja, we nou, hebben nou, nu een koningin, we hebben nu een paus. En, en, en ook nog Messi. En die was helemaal fantastisch. <laughs> en, uh, uh, en later uh, in het hotel sprak ik iemand. En die, uh, die was: uh, Die zei ook wel, Ja, ik ben katholiek, dus ik vind het geweldig. Ik, vind, uh, ik ben enorm trots. Ik ben heel blij. We hebben over problemen in Argentinië. En, uh, en dit is heel goed voor ons land. En dat, dus dat was, uh, dat was heel duidelijk uh, iemand die heel erg trots was. Ik was ook, ook iemand anders die zei van nou ja, het, het, het, ik, ik, oh. denk dat ik het doe het niet zoveel. En uh, dat was ook een beetje, ik zeg, uh, althans ja, op straat. Uh, ik heb geen uh, auto's door de straat. Uh, okay. Maar dat, toch wel, uh, uh, want ik, ik hoorde u zeggen, Messi, ze hebben twee heiligen nu hè, in, uh, in Argentinië die belangrijk zijn. Wie, wie is er groter, denkt u daar? Uh, nou zegt ga ik ik, ik denk dat ze daar in ieder geval dat, dat twee mensen zijn waar ze super trots zijn. En, en dus nummer drie is uh, uiteraard maximaal. Zo is dat. Dank, Mark de Boer, Nederlandse advocaat in uh, Buenos Aires op vakantie. Ja, goed. Argentijnen dus uh, blij met die uitverkiezing. Uh, maar ook blijheid. Gisteravond op het sint pietersplein werd flink gejuicht. Maar er was ook wel enige verwarring. Want wie is nou eigenlijk die Gorge Bergoglio, deze Franciscus? Verslaggever Karin Albert stond gisteravond daar in de menigte. Abemus, papa. dit is de Hij leek bijna in shock toen hij de mensenmassa onder zich zag: deze Franciscus I de uit Argentinië. Hij bleef echt een hele tijd staren op die mensenmassa. Geen glimlachje kon eraf. Hij keek eerder een beetje van help, wat overkomt mij nu? Wat, wat is mij nu dan gebeurd? En toen hij dan het woord nam, hield hij een ernstig verhaal in het Italiaans. Ik heb het niet kunnen verstaan. Behalve dat hij op een gegeven moment het Onze Vader ging bidden... en het wees er goed, Maria, en de hele... Uh, mensenmassen uitnodigde om met hem mee te bidden, wat ook gebeurde. We are very happy with any pope, but we are very happy that hij een a pope from Latin America. Where do That's you nice. come from? I come from Bhutan, uh, very close to India, below China. And, And what I'm... does it mean for you that een is a Latin American? Uh, it doesn't matter from which continent, but we are very happy to have a hebben. God bless him. Well, hello. Here we are again. Nou, en hier loop ik tegen de jezuïet aan, de Amerikaan met wie ik gisteren voor de kerk in de rij stond... toen we naar de mis wilden gaan, voorafgaand aan het conclaaf. Hij is dus jezuïet en het is nu een jezuïet die gekozen is. Wat vindt hij daarvan? Well, I'm amazed and it's a great, great joy for me to have a Jesuit finally as pope. It's the first time in the history of the order that we've had a pope. And it's a great honor for the Order, of course. Ja, ik vind het geweldig, want het is inderdaad voor het eerst in de geschiedenis: een Jezuïet. But also the first time a, a Latin American, someone from the New World, is now Pope as well. So, a great joy, and we, we look forward to this papacy of Pope Francis I. Um, hij heeft hem ook wel eens ontmoet op de dag dat hij kardinaal werd gecreëerd. Ik heb hem alleen maar keer ontmoet en het was de dag dat hij kardinaal werd. En wat weet hij verder over hem te vertellen? Het is, hij denkt een hele goede paus. Een uh, hele eenvoudige man. Als ik niet mistaken, ben, studied hij and En hij leeft een heel simpele leven in Argentinië. Uh, een heel humble leven. En een manier van de mensen much. And En ik ben will dat hij hetzelfde hier in Rome zal zijn als onze nieuwe pope. Karen Albert, gisteravond op het Sint-Pietersplein. Ook vanochtend is ze in Rome op straat. U hoort haar natuurlijk net als onze correspondent Rop Zoutberg. U krijgt nog meer reacties uit Latijns-Amerika. En Peter Nisse, kerkhistoricus, is hier om te praten over de nieuwe paus. Zeven minuten voor half zeven. is. Het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ja, natuurlijk, hoe kunst de wereld redt. Dat is de titel van een bijzondere kunstmanifestatie in het Fotomuseum... en rond het gemeentemuseum in Den Haag. 70 kunstenaars uit de hele wereld laten op uh, verschillende manieren zien... hoe dynamisch de relatie is tussen mens en natuur. De manifestatie wordt uh, morgenmiddag geopend door prinses Maxima. Jeroen Willaert zag de bonte installaties met uh, conservator Inegevers. Autokerkhof voor het fotomuseum. Er ligt er een op zijn kant. Ik zie een motorblok op een uh, gedeukt olievat. En die autovrakken worden langzamerhand overwoekerd door gras... En onkruid, in de gevers. Wat is dit? Petro Memorial Park, het is van Thea Makipa, een, een Finse kunstenares. Maar wat wil dit zeggen? Met nou, een universele het is eigenlijk taal. Een, een voorbode naar de toekomst. Ja, het uh, tijdperk van de auto's gaat een keertje ophouden. En zij geeft al een kijkje in de keuken, zeg maar. Waarbij de auto's uh, uh, niet meer zijn dan wrakken. Uh, die worden helemaal overwoekerd door uh, planten. Uh, ja, het overgroeit gewoon. Alles vergaat, maar er ontstaat ook steeds weer nieuw exact. leven. Exact. Ja, natuurlijk. Dat gaat over natuurlijke kunst. De kunst van de natuur. De kunst om samen met de natuur kunst te maken. Ja, uh, wij noemen het altijd één grote co-creatie... waarbij uh, niet alleen mensen samenwerken... maar ook menselijke en niet-menselijke spelers. Zo noemen wij dat. Dus natuur, bacteriën, atmosfeer. Uh, we, werken gewoon, we bewegen gewoon weer mee. Het is een groot samenspel, een speels samenspel. We komen hier terecht bij een baal vol met oude plastic flessen. En dan kijken we samen uit over de vijver voor het gemeentelijk museum in Den Haag. Vol met de afvalhelden. Ja, Alfredo en Isabel Aquilizan. Ze komen uit de Filipijnen en ze wonen nu in Australië. Ze zijn hier al drie weken bezig. Maar wij zijn in overleg met hun natuurlijk al veel langer bezig, dus al meer dan een half jaar zijn allerlei mensen, uh, vooral hier in Den Haag, amateurkunstenaars, sociale werkplaatsen, kinderen, bezig met het maken van afvalhelden op het concept gebaseerd op het concept van de Aquilisans. Die het idee hebben dat wij toch echt opnieuw weer verhalen moeten vertellen over heilige objecten of over heilige rivieren en dergelijke. Waarmee wij eigenlijk weer, dus wij maken een soort van talismannen, waarmee we weer respect kunnen tonen naar natuur. Onszelf aan herinneren dat we moeten samenwerken en dat, dat we die natuur in ere moeten houden. Dit steekt ook ontzaggelijk de draak met die eilanden van plastic die in de stille oceaan maar aanzwellen en aanzwellen. En ook binnen is werk te zien van kunstenaars die van dat afval weer iets moois maken. Ja, dat is Maarten van de Einde, uh, Belgische kunstenaar. Uh, en Maarten heeft een enorm project gedaan. Hij is uh, op een grote boot uh, letterlijk de oceanen afgegaan, precies waar die plastic soep bij elkaar komt. Op vier plekken is dat in de wereld. Daar heeft hij dat allemaal verzameld. En is hij met een lasser... is hij dat allemaal aan elkaar gaan plakken... tot het één groot plastic... ...reef wordt, hè? dat is een, een grote plastic riff. Uh, en uh, om de context duidelijk te maken heeft hij, en dat is, die kun je ook kopen in de winkel... ...heeft hij een soort van kleine sneeuwballen gemaakt, die we allemaal vroeger als souvenir gebruikten. Maar in plaats van dat sneeuw zijn dat de kleinste plastic deeltjes die normaal dus voor vissen en door iedereen worden opgegeten. Want dat is ook allemaal symbiose wat nu plaatsvindt. Uh, en onderop staat dan gegraveerd uit welk deel van de oceaan jij dat souvenir hebt. Het is confronterend en feestelijk tegelijk. Heel kleurrijk en heel gevarieerd. De wandeling duurt veel langer dan we in dit bestek kunnen vertellen. Maar hij zal ook gedaan worden door Maxima die hier vrijdagmiddag, omgeven door kakkerlakken, een fles kapot gaat slaan. Ja, exact. En uh, daar zijn we heel trots op. En het mooie is, als die fles kapot slaat, gewoon lekker zo, hupke, suikerfles. Dus dat gaat goed met het, uh, dus geen glas. Dan gaat er een hele grote boot van acht meter lang, ook vol met van die afvalhelden, die gaat dan, wordt dan een aantal mannen in uh, zo'n waterpak, want het is nog wel een beetje koud. De vijver opgeduwd. Richting uh, de rest van Afwahel om zich samen te voegen en daarmee is het kunstwerk dan af. Het NLS Radio 1 Journal Sport. In de Champions League zijn nu alle kwartfinalisten bekend. Bayern München was na de 3-1 overwinning van een paar weken geleden uit op Arsenal al bijna zeker van de kwartfinale, maar had het gisteravond toch klamplastig en die houdt kamp. Na de 3-1 overwinning van Bayern in Londen leek de wedstrijd in München een formaliteit te worden. Maar Arsenal kwam al na drie minuten door Giroud op een 1-0 voorsprong. En toen het ook nog in de tweede helft 2-0 werd door Koscielny, leek het zelfs spannend te worden. En dat was het ook, tot de laatste seconde. Maar Bayern hield vol en verloor dan wel met 2-0, maar gaat door naar de kwartfinale. Een kwartfinale zonder Engelse ploegen. En dat is opvallend. Bayern München gaat wel door, Engeland is er helemaal uit... want Arsenal was de laatste vertegenwoordiger. En als je dan nagaat dat van de laatste acht finales in de Champions League... er zeven keer een Engelse ploeg bij betrokken was... dan is het duidelijk dat het een dramajaar voor Engeland is... en een goed jaar weer voor Bayern, want Bayern gaat naar de kwartfinale. Ook Malaga heeft zich geplaatst. De Spaanse ploeg won met 2-0 van FC Porto. En daarmee maakte Malaga de 1-0 nederlaag van een paar weken geleden ongedaan. Porto eindigde de wedstrijd met tien man. Belgen Steven de Voer kreeg een rode kaart trampolinespringster Lea Renders gaat toch door... tot en met de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. In Londen mislukte de Olympische missie voor de 32-jarige Lenders. Ze haalden de finale niet. Daarna nam Lenders ruim drie maanden vrij af. Maar nu is de ambitie terug om in Rio de Janeiro... opnieuw naar de Olympische Spelen te gaan. In Londen heb ik nog niet het idee gehad, uh, dit, dit is wat ik waard ben. En ik heb nog zoiets, het, het zit er nog. en het, de, de passie zit er nog en, en waarom zou ik dat ook niet doen? Uh, ja. Als ik daar in Rio sta en dan die trampolinemat afjuich... Uh, wil, ik, wil ik echt denken, van, ja, ik heb daar ook echt alles aan gedaan. En ze gaat op zoek naar een buitenlandse coach... om haar te begeleiden bij het nieuwe Olympische traject. Tot slot nog een bericht uit de Formule 1. Aan het begin van het nieuwe seizoen heeft het telefoniebedrijf Vodafone bekendgemaakt... te zullen stoppen met sponsoring. Vodafone was jarenlang hoofdsponsor van het McLaren Formule 1-team... van onder andere ex-wereldkampioen Jason Button. Dit weekend is de eerste race trouwens van het seizoen, de Grand Prix van Australië. En na half zeven vertelt de Latijns-Amerika-correspondent Kees Elenbaas... meer over het verleden van de Argentijnse paus. Radio 1, het NOS-journaal. De is eerst voor Jan van der Putten. Goedemorgen, Het is half zeven. Morgen Vanuit de hele wereld is die nieuwe paus Franciscus... door politieke en religieuze leiders gefeliciteerd met zijn benoeming. Vooral de eenvoud van de 76-jarige Argentijn wordt geprezen. Gisteravond werd Jorge Mario Bergoglio dus gekozen als paus.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 Het ministerie van Justitie moet zo zwaar bezuinigen dat het overweegt om veroordeelden thuis hun straf te laten uitzitten met een enkel band. De Vereniging voor Rechters en Officieren van Justitie noemt die nieuwe plannen gevaarlijk. Nu moeten veroordeelden die hun taakstraf niet uitvoeren of een boete niet betalen alsnog naar de gevangenis. En als ze geen zelfstraf meer krijgen is er geen stok meer achter de deur, zeggen de rechters. En Inksari, de medeoprichter van de Cambodjaanse Rode Kmer... is in een ziekenhuis overleden. Hij was een van de drie Rode Kmer-kopstukken... die terechtstaan voor het plegen van genocide... en misdaden tegen de menselijkheid. Inksari was 87. Dan nog het weer, wisselend bewolkt, vooral in de kustprovincie. Soms een sneeuwbui en het vriest bijna overal licht tot matig. Min 1 tot min 8. Verder vandaag een winterse bui, er is ook vaak zon... en het wordt 2 tot 4 graden. Voor de verkeersinformatie naar de AWB. Daar is Dennis Mooi. Dennis, goeiemorgen. Een hele goede morgen. Ja, wij zagen toch veel witte linkerrijstrook. Is het nog glad? Uh, ja, het is her en der wel glad inderdaad. Want er valt weer her en der verse sneeuw. Dus nou goed, waar het wit is, is het sowieso glad. Dat is een makkelijke, makkelijk te onthouden. Er staat nu één file op de A7 vanuit Horenaar Zaandam. Daar staat bij Purmerend drie kilometer. Hoi, ga gelijk.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw moeten de Euro-londen bijspringen. Minister Dijsselbloem legt zo dadelijk uit waarom we Cyprus moeten helpen. En moeten we de film Hitchcock gaan zien? Paul Verhoeven heeft de film al bekeken. We spreken hem zo dadelijk. El Papa es Argentino. De pauze is een Argentijn. En dat willen ze weten in Argentinië. Maar bijna geen enkele Argentijn, die gisteren naar de televisie keek... kon vermoeden dat dit de uitkomst zou worden van het conclave. Abemos papa. Dominium Georgium Marium, Sancte Romani, Ecclesiastes Kardinale Bergoglio. De Papa is Argentino. Ja, bueno, Julio, de Ecclesiastes heeft een nieuwe Papa. Het is de Argentino. Jorge... Zo zien en horen de Argentijnen tot hun eigen verbazing dat de nieuwe paus zijn landgenoot is. Ook voor de verslaggever van de Argentijnse nieuwszender CN23 is het een complete verrassing. Realmente veel sorpresa. Geen van de hier aanwezige journalisten hield rekening met Bergoglio. Op geen enkele manier boorde hij tot de favorieten, volgens de verslaggever. Maar dat maakt hem niet minder trots. Integendeel, begeleid door gedragen muziek laat hij zijn gevoelens de vrije loop. Het is een emotie, hè? een papa, een hombre santo, argentino op het balkon. Het emotioneert de verslaggever om een landgenoot op het balkon van de Sint-Pieter te zien. Het is een privilege om als Argentijn voor het balkon te staan waar zojuist een Argentijnse paus is verschenen, zegt hij. Ik echt een privilege Argentino om hier te staan balkon en in deze balkon een Argentino. Nou, trots alom. Uh, Kees Elenbaas, correspondent in Latijns-Amerika... woonde en werkte zo'n zes jaar in Buenos Aires. Kees, zijn alle Argentijnen blij en trots... als ze deze verslaggever die we net hoorden? Nou, heel veel wel, hoor. Het was alsof ze wereldkampioen uh, waren geworden, Lara. Uh, het, toeters en bellen, heel veel mensen die naar de kathedraal gingen... op de Plaza de Mayo, het telefoonverkeer ging plat. Het verkeer was een nog grotere chaos dan anders. Ja, ze waren heel erg blij... Maar er zijn ook een paar negatieve geluiden. Mensenrechtenadvocaten die hebben in een niet zo ver verleden... een aanklacht ingediend tegen Bergoglio... voor de verdwijning van twee priesters. Dat wordt nu natuurlijk weer eventjes opgehaald. Bergoglio heeft overigens gezegd dat hij daar niet bij betrokken was. Dat hij juist heeft geprobeerd om die priesters vrij te krijgen. Overigens zijn ze niet, zoals in sommige berichten wordt gezegd... Uh, ...vermoord, maar na vijf maanden inderdaad uh, losgelaten. En een ander negatief puntje is dat uh, hij door de grootmoeders van de Plaza de Mayo... ...in verband wordt gebracht met babyroof. Een vrouw zou om hulp hebben aangeklopt bij Bergoglio tijdens de militaire dictatuur... Uh, ...om hulp om te voorkomen dat de militairen haar baby zouden afnemen. Nou, daar zou hij niets aan gedaan hebben. Hij heeft dat altijd ontkend... Uh, hij heeft gezegd dat hij pas later uh, van dat soort zaken als babyroof heeft gehoord. Um, ja, Hij had wel een moeilijke periode tijdens die militaire dictatuur. Uh, zoveel is uh, zeker. Hij hield uh, uh, zijn, zijn priesters uh, weg van de, van de, de bevrijdingstheologie. En ze mochten niet al te links overkomen ten opzichte van, uh, van de militairen. Maar dat de kerk in die periode ook onder zijn leiding te weinig heeft gedaan... dat heeft hij in 2012 collectief met de hele katholieke kerk van Argentinië toegegeven... dat ze tijdens die militaire dictatuur te weinig hebben gedaan voor, uh, voor hun volgelingen. Dus dat is toch een klein smetje, zou je kunnen zeggen. Ja, en zijn relatie met de junta en zijn opstand daartegen eventueel uh, of te weinig... dan speelt dat in Argentinië nog? Nou, eerlijk gezegd, in Argentinië hoor je daar nauwelijks iets over. Het is opvallend dat dat in Nederland eigenlijk veel meer de, de aandacht krijgt... Um, je mag ook aannemen. Kijk, voor, tijdens het vorige conclaaf. Um, werd Bergoglio een, een goede tweede achter uh, Radzinger. Um, het verhaal gaat dat hij met tranen in de ogen toen heeft gevraagd van... stem alsjeblieft op Ratzinger en niet op mij. Hij, hij wilde niet. Maar je mag ook aannemen dat in die periode, zo rond 2005... de kerk ook wel heeft nagegaan of hij uh, ja, mogelijk nog, nog smetten had te vrezen van dat verleden. En men is blijkbaar tot de conclusie gekomen van niet. En ja, in Argentinië krijgt dat eerlijk gezegd niet heel veel aandacht. Hoe staat uh, Bergoglio in zijn uh, eigen land uh, bekend? Want wij krijgen hier uh, vooral, het beeld wordt geschetst, dat hij uh, zo eenvoudig zou zijn. Uh, vanuit uh, uh, zijn hang ook naar Franciscus van Assisi als Jezuïet. Uh, hoe, uh, hoe is dat daar? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Hij is, uh, hij is heel populair, uh, vooral onder de armen. Het is een, een heel eenvoudige man. Hij heeft. Uh, afstand gedaan van de bisschoppelijke residentie. Hij woont in een, in een klein appartement. Uh, hij heeft de kerkelijke limousine met chauffeur... die heeft hij de deur uitgedaan. Hij reist over het algemeen met het openbaar vervoer en in de bus. En zelfs uh, kookt hij zijn eigen potje, uh, uh, willen de geruchten. Dus het is, het is een eenvoudige man, maar ook een conservatieve man. Hij komt wel op voor de armen, maar hij is tegen abortus, tegen euthanasie... Hij heeft een beetje gematigd standpunt ten aanzien van homoseksualiteit. Hij heeft wel gezegd uh, dat, dat uh, homo's moeten worden gerespecteerd. Uh, waarschijnlijk zijn op de Nederlandse televisie ook al de beelden geweest... van zijn opzienbarend gebaar dat hij uh, 12 HIV-patiënten de voeten waste... een aantal <lacht> jaren geleden. Um, maar goed, hij is ook wel vaak in conflict geweest met de regering... Bijvoorbeeld met Nestor Kirchner, de, de vorige president, over het armoedeprobleem. Hij heeft toen de president flink de les gelezen. Dat was een botsing met de Kirchners. En met Christina de Kirchner, de huidige president, heeft hij een enorme aanvaring gehad over het homohuwelijk, wat uh, door haar is ingevoerd. Hij heeft dan het hoofd gelopen van Marsen daartegen. Dus... Uh, ja, laten we ons niet vergissen, het is ook een ja. conservatieve man. Ja, want daarover riep hij ook, begrijp ik, uh, dat uh, uh, de oorlog van God tegen dit project van de duivel gesteund moest worden. Hè? Dat, dat Het project van het, uh, het huwelijk voor gelijkgeslacht. Ja, precies. Daar heeft hij zich uh, enorm uh, uh, tegen, tegen verzet. Uh, maar goed, dat, dat heeft hij uh, verloren, die strijd uh, tegen Christina de Kirschner. En uh, zij heeft hem overigens ondertussen uh, gefeliciteerd... en ook aangekondigd dat ze 19 maart naar Rome gaat... voor de, voor de inwijding van, uh, van Bergoblio. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10, het NOS Radio 1-journaal. Straks alweer door over de nieuwe paus. En dan hoort u onder andere Mark Robin Visser vanuit het klooster in Heeswijk-Dinter. Eerst naar eh, Cyprus, hè. want schoorvoetend stemde de Tweede Kamer gisteren in... met forse financiële steunoperatie voor Cyprus. De eiland staat bekend als een zwart geldparadijs, waar corruptie welig tiert. Het enthousiasme om te helpen was nou niet bepaald groot. En toch is de steunoperatie van de Eurolanden bittere noodzaak... volgens minister Roen Dijsselbloem van Financiën.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 En we zijn nu ook in gesprek met de Russische regering om te kijken of ook zij kunnen bijdragen aan het uit op strekken trekken van Cyprus. Minister Dijsselbloem was dat in gesprek met de verslaggever Wilco Boom. Navraag leert trouwens dat het Nederlandse aandeel in de lening aan Cyprus ongeveer 6% bedraagt. Dit is informatie bij de ANWB, Dennis mooi, Dennis, nog een rustige ochtendspits. Het is nog vroeg natuurlijk, de eerste file staat er al wel. Ja, de eerste dagelijkse file staan er al, Marcel. Dat is natuurlijk de A7 bij Purmerend in de richting van Zaandam. Staat nu drie kilometer. En op de A15 bij Rotterdam in de richting van Europoort. Eerst bij Charlo's vijf en tussen Hoogvliet en Spijkenisse vier. A28 richting Utrecht, daar staat bij Amersfoort, 3 kilometer. Ja, en voorzichtig rijden toch wel, Dennis, het kan glad zijn. Ja, ja, er is weer verse sneeuw gevallen her en der. En dat betekent, ja, waar het wit is, is het sowieso glad. Daar moet je dus mee uh, opletten. We wachten straks een normale spits. En normaal in dit jaargetijde op donderdag betekent rond half negen zo'n 180 kilometer file. Dennis, mooi bij de AWB, dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal. I so Antana, hoorde u, I'll be waiting. Wachten was gisteren ook op die witte roken. Die kwam Mark Oldin Visser. Jij bent nu in Heeswijk-Dinter in het klooster. Hoe is de nieuwe paus daar ontvangen? Hoe hebben ze gereageerd? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. De mannen, want het zijn hier 20 mannen die hier wonen, die worden net wakker. Ik loop nu door een van de, ja, van de grote, brede kloostergangen hier. Dat klinkt prachtig, moet je eens luisteren. Dat is mooi, hè? En hier aan de muur van deze gang, daar hangen hele grote portretten van alle abten die hier sinds, nou wat is het, 15, ik zal het even aan meneer Hendricks vragen, 15, of nog eerder, zijn de portretten nog ouder? Ja, ja, dus, en dan zijn er ook een paar die later pas geschilderd zijn, omdat, ja. omdat ze niet uh, direct geschilderd konden worden. Dus dat... We zien hier bijvoorbeeld uh, Adrianus Jansen uit 1585, wat zou die nou van de huidige paus gevonden hebben? Een Het hele, is een hele moeilijke zaak, denk ik, eh, om, omdat je dan eh, de, de hele historische context moet bekijken. Ja. Ik denk dat er in ieder geval een hele grote gezagsgetrouwheid was en dat de verworvenheden die wij nu bijvoorbeeld hebben... en die met name in het Tweede concilie naar buiten zijn gekomen... gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid... ook betekent dat mensen hun eigen gedachten mee kunnen formuleren... en die ook naar buiten kunnen brengen. Dus ik denk dat als je concreet zegt van halverwege de 16e eeuw... of uh, begin van de 21e eeuw, er nogal wat verschillen in zitten. Grote verschillen. Dennis Hendricks, ja, u bent zelf net ook verkozen. Hè? Hier tot abt, in januari is dat gebeurd. Uh, ook een verkiezing, u moet nog ingezegend worden. Ja. u zich nou een beetje verplaatsen in wat er in Rome is gebeurd? Zijn de procedures een beetje hetzelfde? Nou, Een aantal elementen uit de procedures zijn, zijn zeker het, hetzelfde. Er, er wordt in, in geheimhouding gekozen. Wij kennen ook de situatie dat uh, tijdens de verkiezingen die bij ons uh, plaatsvinden... dat uh, de mensen de zaal niet mogen verlaten. Nou, ja. het, het wordt niet helemaal van de buitenwereld afgesloten... maar het is ook zeker niet de bedoeling dat je contact zoekt met ja. de, de buitenwereld. De uitslag van de verkiezingen blijft in principe ook uh, uh, geheim. Ja. Dat wordt vastgelegd in een protocol... Het protocol dat, dat gaat in het, in het archief. En Met verbranden de... jullie ook de briefjes, zoals dat in Rome is in Die Vatica's worden als... inderdaad vernietigd. De stembriefjes ja. worden meteen de... Rooms-katholiek gebruik. Door de... <laughs> ja, het, het kan ook gevaarlijk zijn, wil je zeggen. Maar <laughs> de... het <laughs> wordt vastgelegd in een protocol. En het ja. protocol wordt door de Generale ja. ad, wordt het ondertekend. Hoe heeft u het conclave gevolgd? Uh, Kijkt u hier tv? We kijken, we kijken tv en uh, ik heb het meer op de radio uh, gevolgd en, ah. en in de krant. Maar wel zo van, nou, je was eerst wel een beetje een verrassing... dat de vorige uh, pauze uh, aftrad. We komen even van het heer langs. Goedemorgen. Uh, Die zijn onderweg naar het gebed, want om zeven uur begint hier het gebed. Ja? Dus, dus dat is denk ik van, van heel groot uh, belang. Uh, je merkt dat uh, je dan daar ook zegt van, hé, hey, wat betekent dat nu paus die terugtreedt. Wat betekent dat in de voorbereiding naar een nieuw paus? Dan zie je dat er een aantal kampen naar buiten treden, zo van ja. met de Vatican Leaks et cetera. Wat betekent dat allemaal? En dan ga je zelf een beetje een beeld vormen. Wie zal er nu gekozen worden? En tot gisteren, het moment zelf, was het, wordt het nu Scola of wordt het de Braziliaanse wisschop? En dan... Johannes? Helemaal niet. 300, 200 vechten om een been en een derde loopt de ras meteen. Is, is een gezegde. Wat, dat zeg ik dus niet, maar daarmee geef je wel aan. De mensen hebben daar met om hun moverende redenen zijn ze aan het afwegen geweest... wat is er nu het beste en hebben dus een ander gekozen... dan in de breedte gedacht werd. Wij mogen dus wel vaststellen dat ook hier in Heeswijk-Dinter... in de abdij met verbazing naar de uitslag van het conclave is gekeken. Denk ik zeker. Ik heb niet iedereen gesproken... maar ik denk zeker dat de meerderheid zegt... Nee, hé, wat krijgen we nou? Wat, wat krijgen we nu? <laughs> en dat is eigenlijk ook wel fijn, want... Ja. Dan hoef je niet van tevoren allemaal maar in te vullen wie zal het worden. Meneer de Aps, om zeven uur begint hier het gebed. Ja. Maar wij kunnen samen verder hier door de gangen. Wij kunnen gewoon gaan. verder gaan, ja. Ja. Goed, okay. tot straks. Stappen, stappen. Met Mark Robin Visser in het klooster van Heeswijk-Dinter. Wat u nu gaat horen is al 52 jaar oud en u herkent het vast. Ja, je hebt er gelijk de beelden bij. Het is een van de beroemdste filmscènes. Een douche uit de film Psycho van regisseur Alfred Hitchcock. De film waardoor iedereen eh, toch altijd wat angstig... Eh, door dat douchegordijn heen kijkt <laughs> als hij onder de douche staat. Vanaf vandaag draait de film Hitchcock in de Nederlandse bioscopen. De film gaat over de totstandkoming van Psycho. Paul Verhoeven is eh, regisseur en bewonderaar van uh, Hitchcock. Meneer Verhoeven, goedenavond voor u. Ja. Goedemorgen voor jullie. Dank u. Uh, u heeft de film gezien. Wat, wat vond u ervan? Uh, nou ja, ik dus vond eigenlijk niet dat er ook maar iets in die film zat wat de moeite waard was. Oh, dus zo dus hoeven Nederlanders niet naartoe te gaan, begrijp ik. Nou ja, dat is natuurlijk... Dat moeten ze zelf weten, nietwaar. Dus <laughs> <laughs> dat moeten ze niet van mij laten afhangen of ze daar naartoe willen. Maar het is een, ik vond het een vrij onbenullige film. Maar het gaat natuurlijk ook eigenlijk om, om wat daar dan eigenlijk mee... Uh, bedoeld zou kunnen zijn, nietwaar. Kijk, het gaat bij Hitchcock, als je Hitchcock bewondert, is het niet om vanwege zijn leven of vanwege zijn familiesituatie of vanwege uh, alle, allerlei persoonlijke zaken. Hitchcock bewonder je vanwege zijn films eigenlijk. En zijn leven zelf, vind ik eigenlijk, ja, een beetje, daar is ook niks over te zeggen. Er is ook weinig te zeggen over het leven van Albert Einstein. You know? Je bewondert Einstein niet vanwege zijn leven, maar vanwege zijn relativiteitstheorie. Dus daar is daar een beetje verwarring over, denk ik. Dat dan het feit dat die man die film gemaakt heeft... die, die een bijzondere film is ongetwijfeld, Psycho... dat dat dan ook een interessant iets zou zijn in het leven. Maar dat is het dus niet, vind ik. Die film er, er moet dus gaan over het tot stand komen van Psycho. Komt dat er dan wel een beetje uit, meneer Verhoeven? Komt het eruit hoe die scène is ontstaan? Die ene scène natuurlijk met Janet Leigh, waarin ze wordt omgebracht. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal verzonnen, want in de film is het niet waar. In de film lijkt het eigenlijk of hits ik ook zelf om de actrice die dat speelt. Nu, uh, om, om die uh, eigenlijk uh, angst aan te jagen dat dan Hitchcock zelf daar met dat mes rond uh, begint te zwaaien ja. enzovoort. Ja, dat is natuurlijk allemaal niet gebeurd natuurlijk. Het is allemaal heel koud en koelbloedig gestad uh, uh, gedraaid zonder een, een hysterische aanval van Alfred Hitchcock. Het <laughs> is gewoon ons natuurlijk allemaal. Ja, dat is niet waar. En het genereert wel weer heel veel aandacht natuurlijk voor Psycho en die douche -scène. Is dat terecht? Nou ja, onder andere, ja, dat is, een, dat is natuurlijk de meest uitsp uitgesproken scène, maar dat is natuurlijk ook niet zozeer van wat er daar nou gebeurt. Wat natuurlijk ook, eh, door de, vooral door de muziek... van Bernard Heurman, buitengewoon interessant geworden is. Maar het heeft ook mee te maken... dat hij na een minuut of veertig... zijn hoofdrolspeler vermoordt. Ja. Dat, dat je is zo dus als... hè? Ik... zeker voor die tijd. Nou, totaal natuurlijk. Nou, zelfs nu nog. En eigenlijk komt die film eigenlijk... daarna... eigenlijk no nooit meer op het niveau... van die eerste 45 minuten. Nee. minuten. Hmm. Wat Hitchcock daar durfde... Hè? Um, is, is het iemand... überhaupt naar hem gelukt om... Uh, beter Thrillers te maken? Um, nauwelijks. Nee, eigenlijk niet. Nee, Ik geloof dat dat uh, een, een, een unicum is wat Hitchcock daar achter elkaar gedraaid heeft. Zeker in de laatste. Uh, uh, tot en met Psycho. Daarna is het eigenlijk die films niet zo goed meer. Maar daarvoor is een twintig jaar achter elkaar buitengewoon interessante films. En allemaal. Zeer visueel gemaakt, dus uh, uh, helemaal uitgedacht in, in visuals, eigenlijk niet zozeer zo in de dialoog gaat echt wat je ziet. En uh, ik geloof niemand dat uh, dan daarna eigenlijk uh, dat heeft kunnen nadoen. Nee, en Tscheinkoff, vindt u het absolute meesterwerk? Nee, dat vind ik niet. Nee, niet. Nee, nee, Welk, vind ik welke wel? Ik vind Vertigo en noord vind okay. ik uh, interessanter, eigenlijk. En beter. En ook wat, uh, wat meer gelaagd, enzovoort. B dank u wel, meneer Verhoeven, dat u ja. stil wilde staan bij de film die dus uh, nou ja, vanaf vandaag in Nederland te zien is ook. Nou, ik hoop dat de mensen er toch plezier mee hebben. Ik, maar ik, uh, ik ga hem op DVD maar ik heb euh, bekijken. Geloof ik. Ja, ja, ja dat zeker. Uh, zal de distributeur misschien niet zo leuk zijn? Nee, min, dat geeft dat, niks. <laughs> meneer Verhoeven, bedankt. Dank bye. bye. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Franciscus, de nieuwe pauze is trending topic op Twitter. Vele felicitaties van politieke leiders uit de hele wereld. Ook in Nederland is er blijdschap, zo twittert Johanneke Kamps... dat ze in haar bijbelstudie vandaag maar eens begint met het gebed van Franciscus. Een journalist noemt haar tot twitter dat Franciscus een goede bekende is van Gorge Zorregueta, de vader van toekomstig koningin Maxima. Kanten zijn uh, allemaal eensgezind. Een foto van een zwaaiende paus spreekt op alle voorpagina's. Het is ook uh, volgens mij exact dezelfde foto van Reuters, namelijk. Een man die nooit lacht. noemen ze hem soms, in zijn thuisland. Nou, dat deed kardinaal Gorge uh, Berg Goyo, gisteravond uh, nu juist wel, schrijft trouw. En in Metro leest u dat deze paus de boek staat als sociaal bewogen. Hij waste en kuste de voeten van twaalf aids-patiënten. En ook houdt u er een sobere levensstijl op na. Uh, CNN en De Morgen hebben een... Fotogalerij van momenten op het Sint-Pieterplein. Zo ziet u onder meer een uh, emotionele vrouw die bij het verschijnen van de nieuwe paus een traantje wegpinkt. Er staat natuurlijk ook ander nieuws. In de krant en de rest van de media. Het financieel Dagblad meldt op de site dat de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte een dure flop is. Want energiebedrijf Eon kampt met grote problemen. Wij zijn dit jaar in bedrijf te nemen kolencentrale. Volgens E.ON, Nederland gaat 1,4 miljard kostende centrale op de maasvlakte straks met verlies draaien. Gevangenissen zijn jaarlijks tonnen kwijt... doordat gedetineerden steeds vaker klagen. Volgens het Algemeen Dagblad gaat het dan niet alleen om serieuze klachten... maar ook over de kwaliteit van het wc-papier. Het schuurt wat, de kleur van balpennen en de hoeveelheid broodbeleg. En in dezelfde krant adviseert de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer... ouders altijd 112 te bellen als hun kind vermist is. Ze kunnen beter niet naar het politiebureau stappen. En meer daarover leest u in het AD. En er is een strijd om het televisie-interview van het aanstaande koningspaar. Twee dagen voor de troonswisseling geven prins Willem-Alexander en Maxima een exclusief interview. Dat wordt gelijktijdig uitgezonden op zowel Nederland 1 als RTL 4. Maar wie gaat het doen? Het is nog niet bekend, al dus de Telegraaf. Nog niks gehoord? Ja. Nou, Ga ik je mee? <laughs>